Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het is nog steeds onduidelijk waarom in Brussel een man met een mes rondliep... bij het kantoor van de premier van België. De man werd gelijk opgepakt en wordt nu verhoord... Hij zou dreigende dingen hebben gezegd tegen de bewakers, vertelt deze Vlaamse verslaggever. Daar staat militaire politie aan die ingang. Daar is dan een incident gebeurd. Er zou wel niemand gewond zijn geraakt, maar een man met een mes wilde daar dus binnendringen. Wat zijn motieven waren tegen wie hij zijn aanval wilde richten, dat is niet duidelijk. Maar de man is intussen meegenomen door de politie en uh, die wordt natuurlijk gearresteerd. De Belgische premier zegt dat hij geschokt is door het incident en dat hij blij is dat er niemand gewond is geraakt. Een zware sneeuwstorm zorgt in delen van de Verenigde Staten voor problemen. Wegen zijn onbegaanbaar en duizenden vluchten zijn vertraagd of uitgevallen. En de sneeuw kwam tegelijk met zware windstoten. Honderden mensen kwamen vast te zitten in hun auto. Veel mensen hier hebben low cars en niet de juiste tires. you can't even see down the dang street. Ja, sommige mensen zien geen hand voor ogen nu op straat, zegt hij. In sommige staten wordt opgeroepen om vooral thuis te blijven als je niet de weg op hoeft. En vandaag zijn verschillende Amerikaanse scholen en overheidsgebouwen dicht vanwege de sneeuwval. Ja, een jaar, nieuwe kansen voor ons allemaal. Daar hopen de voetbalsters van WVHEDW in ieder geval wel op. Zij waren het slechtste voetbalteam uit Amsterdam van 2024. Vorig jaar kregen ze in 22 wedstrijden bijna 200 tegendoelpunten. Maar of het nou in het nieuwe jaar een stukje beter gaat, bij de eerste van dit jaar kwamen er maar zes spelers opdagen. Ja, daar kan ik een heel mooi verhaal mee gaan verzinnen. Ik denk dat dit uh, deels verklaart misschien waarom we niet zo goed gingen. Dit is vaker gebeurd, moet ik heel eerlijk toegeven. Wat zegt dat over de ambities voor 2025? Ja, goede vraag. Nou, het regent ook, dat speelt natuurlijk ook mee. Maar jammer is het wel. Ja, dit is ook, hier ben ik zelf ook een beetje kritisch op. Ja, een klein beetje licht aan het eind van de tunnel is er wel. Want in een van de laatste wedstrijden van vorig jaar werd het eerste punt gepakt. Gaan we naar het weer toe bewolkt met af en toe een buitje. Het is een graad of 10. Vanmiddag kan het flink gaan waaien. Aan de kust ook stormachtig met kans op zware windstoten. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Uh, uit de jaren tachtig uh, aan het begin van Zandvoort op zaterdag. Jorgen Vilcolis Phil en uh, Philip Bailey en de Easy Lover. Even na twee uur Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij de Zandvoorts Radio. We zijn er weer, Thomas. Ja, lang geleden voor mij. Ja, heel lang geleden. Wie ja, ben jij een heb je, jaar. Heb je al voorgesteld? Of, ja, uh... nou, ik ben Thomas. Ja, uh, ja dat. En uh, je zit al heel lang bij de radio, hè? Uh, Vanaf? Ja. Vanaf dat ik... Uh,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 En wie is dat? Weet je dat, dat al? Dat is nog een geheimpje, hoor. Oké, okay, nou, ik wacht geheimpje. het af. Ja. Nou, mooie, mooie uitzending weer tussen twee en vijf uur. Helaas uh, geen Fred Heij vandaag trouwens nee. uh, na vijf uur. Nee, uh, ja, wat de reden voor zijn afwezigheid is, uh, geen idee. Maar uh, in ieder geval uh, mocht het een uh, problematisch iets zijn... heel veel sterkte, Fred. En, Zeker. Uh, we hopen je volgende week weer te horen tussen vijf en uh, zeven uur.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 we in Miami and we ballin' She let dollar pull up as we mobbin' Every time I'm in the city, we be locked in Aye. Locked in Bar Harbor, take you shoppin' Nikki Beach, we in the water Free up, free up, make it hotter 2 a.m., we ended up at L.I.P. 3 a.m., we like four bottles in 4 a.m. and I know Which girls I'm taking home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 op het Bad Huisplein, als de, auto ja. van de zogenaamde auto van Max weer onthuld werd. Ja. Ja. Dat deed Raymond ook altijd. Nou ja, iedereen die erbij betrokken is, familie en kennissen, vrienden. Heel veel sterkte. Ja, en, en dan nog een ander bericht. Dat viel mij op in het Algemeen Dagblad. Die heb jij wellicht ook wel gelezen, Rob. Is dat de gemeente Zandvoort moet tussen nu en 1 juli huisvesting regelen voor 16 statushouders.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 Just name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 As I fell asleep and mistook our love for destiny It's hard to smell the rose, in the winter season Hard to cup of tea when you're hardly breathing I want to be the one to love you when your heart is bleeding C'est la vie, love's a mystery I'm looking for the answer but all I find is me Oh my, it's got me on my knees Said love I keep losing Amis nous ne sommes pas ici Pour nous rendre tristes Mais oui je sais, je suis conscient Bien souvent ce n'est pas facile Et où Étez-vous Pour moi dans cette histoire Je te donne tout ce que j'ai Mais je sais pas qu'est-ce que vous voulez Abena Abena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 Oh, wat een uh, goede ademse bent hè, dit uh, Thomas. Ja chef, spe oh, zo. chef special. Chef special. <laughs> nee, een ik... Ja, je moet even aan de <laughs> nieuwe ploppers winnen uh, <laughs> <Ja>, waarschijnlijk. <laughs> ja. Nou, ja, nou heel mooi. Ja, vandaag zijn we niet uh, te zien trouwens op uh, de webcam. Is het zo? Ja. Want die staat uh, op zwart. Oh. Oh. Dus uh, ja, nou ja, de TD gaat ermee aan de slag. Dus uh, binnenkort... Uh, ah, de mensen missen niks hoor. Weer de belden. Nee, wat mis je nou? Behalve dat Rob nu aan het bier zit. Maar we verder ja, gaat het goed. Ja, precies. <laughs> nee hoor, nee hoor. Nee, ja. dat zou je toch niet zeggen op oh, de radio? Ja. Oh ja, sorry. Ja, oké. Okay. Nou ja, we, we gaan weer een, uh, een plaatje draaien. Wat heb je Rob? We dat maar, uh, doen? Ik heb een uh, oude single van uh, wow. Daar heb je waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Bouwouwouwouw. Wow, wow, Een rijke plaatjeplaat is dat eigenlijk. <laughs> The main mountain Wow, wow, wow. en de uh, Man Mountain. De dus zaterdagmiddag van uh, ZFM. En uh, Dolly Te Pierik is ook uh, in de studio. Ja, joh, die loopt net weg. Ja, gaat en die gaat natuurlijk denk, uh, net de poren drukken. Ja, ja, ja, precies. Ik denk, gooi de schijf even open. Maar uh, weg is, hè. Gewoon, ja, oh, daar komt ze aan. Ja, ja. Daar, ja. Komt ze aan. Oh, daar komt ze aan. Ja, komt oh, een koptelefoon Rob, erbij. Oh, koptelefoon dus uh, helemaal goed. Want. Uh, ja.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 Hallo Dolly. Dag Dolly. Hallo, hallo. Hallo, hoe is het ermee? Ja, met mij goed. En ja, zeker. voor jouw luisteraars ook de beste wensen allemaal nog. Hè? Ja, zeker. Want ik heb het gisteren wel geroepen ja. tijdens uh, mijn eigen programma. Maar dat zijn mijn luisteraars niet het er luisteren. Dat zijn waarschijnlijk heel andere luisteraars toch. <laughs> ja. Ja, ja, nee, valt best wel mee. Want wat heb je nou uh, gisteren gedaan bijvoorbeeld in uh, je programma?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 En uh, mocht je nou niet in de kerk aanwezig kunnen zijn... dan uh, hebben wij goed nieuws erop. Rob? Zeker. Want het concert is nu weer in zijn geheel te horen... en uh, te zien bij de lokale radio en tv van ZFM. alsmede op het YouTube-kanaal van het nieuwjaarsconcert Zandvoort. En uh, ja, een drietal koren en twee solisten van de Zandvoortse muziekschool New Wave... trakteren op een afwisselend repertoire... van Italiaans tot Engels, van Afrikaans tot Nederlandstalig. Ja, en wie de jeugd heeft erop. Even, Even de toekomst. toekomst. Ja, precies. Ja. Heel goed. Het is uh, daarom uh, dat de Stichting Nieuwjaarsconcert hen een podium uh, biedt. En waar zij kunnen laten horen waar, wat ze allemaal in hun mars hebben. Ja, was verleden ja. jaar ook zo mooi. Hè? Ja, die... ja, zeker. Oh, vorig jaar die ja. twee jongens. Die twee die, jongens. Uh... Die deden het ook Man, zo goed. Wat konden die jongens ja, nou, nu, nu doen? Ja, nu komen weer van die twee jongens in openlijk weer uh, ja, wat, zo mooi. wat goed dat die een podium krijgt ja, ja, op ja, deze manier. En je hoort er eigenlijk ook. Ja, ja je, ik weet dat het bestaat. Maar je hoort er eigenlijk niet heel gek veel over Vroeger, over muziekschool. Nee, vroeger veel meer. Ja, dat nou, is een ja, nieuw uh, nieuws Stond altijd hè, af in het nieuws eigenlijk. Nou, ze waren ook bij Zandvoort.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 Je instrument. Ligt er natuurlijk kan wat voor instrumenten. En een drumstel wordt een beetje lastig. Dat is erg duur. Maar, ja, eh, wel leuk. Dat is bij dolly in de huiskamer? Met ja. een drumstel. Oh, ik had vroeger een drumstel. Ja. ja, want mijn kleinzoon zat op drumles. Dus ik Ach. had een drumstel in huis. Oh, jee. Die had ik nog bij je? gekocht. Ging je jezelf af en toe even uitleven op dat uh, drumstel? Nee, nee, dat niet. Nee. Nee, dat sloeg helemaal nergens op, jongens. Dat sloeg nergens op. Ja. Rob, dat sloeg nergens op. Nee, ja, we hebben hem. Ja. Oh, ze heeft hem door, hoor. En,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 Yes, dus mooi dus het wordt weer een mooi. Wordt mooi denk ik. Ja, ja, ik denk ja. ook dat het. Jullie hebben het er maar van druk van. mee, Thomas. Hè, met alles uh, klaarzetten. Ja. Zijn we weer druk? We Hoeveel honderden meter kabel uh, gebruiken jullie? Nou, hier, we hè? hebben, <laughs> dat is wel een ja. grappig verhaal, we hebben vanmorgen, uh, niet gelogen, ruim 200 meter uh, uh, glasvezelkabel getrokken. Dus om, om een goede verbinding te hebben, zodat we inderdaad uh, naar alle huizen kunnen streamen.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 Booth in Vegas, Jesse calls at 5 a.m. To tell me how she's tired of all of this. She says, Baby, I've been thinking about a trailer by the sea. We could go to Mexico, you, the me. We'll drink tequila and look for seashells.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 Joshua Kersen was dat met Jesse. Morgen dus het nieuwjaarsconcert hier in Stanford in de Agatha Kerk. Iedereen is van harte welkom. Hoe laat begint dat feestje, Thomas? Om twee uur gaat de kerk open. Ja. En dan begint de uitzending ook trouwens. Dus ja, om twee uur. Okay, en om half drie begint echt het zingen. En de koren en het solo en noem maar op. Mooi. Nou ja, we gaan morgen kijken. Dolly, toch? Lekker keer ga kijken. Ik heb ja. vorig jaar genoten ervan.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 Ja, je zit, niet niet wat veilig, nee, je, je zit er niet veilig, hoor. Nee, dat is niet. Nee, dat nee moet je als, je, paal ja. Ja, als je iemand je zoekt, zou ik niet gaan naar de kerk. Ja. En we, we staan heel oh, mooi verdacht opgesteld met de camera's. Dus, uh, Big brother ja? Niet door. door. Ja, morgen ja, ja, ja. ja. En, morgen en, dus. en uh, wat leuk is, ik weet niet, doet Carina dit jaar ja. ook weer? Dat uh, ja. voorbeschouwing? Ja, dat voorbeschouwing. Ja. Dat vond ik Zeker. ook zo leuk, al die gesprekjes die ze voerden. Ja. Met Samen met Joep van der Winde, deze verleden jaar. ja.